Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er een avondklok of niet? Daarover wordt druk gesproken in Den Haag. Het kabinet hakt daar straks een knoop door. Het lijkt iets beter te gaan qua coronabesmettingen... maar toch is minister De Jonge niet echt hoopvol. Cijfers van nu geven reden voor grote zorg... en ook reden om aanvullende maatregelen voor te stellen. Het gaat toch juist een beetje beter? Dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Dat licht ik vanmiddag graag toe. Wij hebben advies van het OMT gehad dat ons aanleiding geeft voor en grote zorg... Maar ook voor aanvullende maatregelen. Daarover ga ik nu met de collega's in gesprek. En ik spreek u later vanmiddag. Straks om één uur is er een persconferentie. Lang niet iedereen is blij met de eventuele avondklok. Het is bijvoorbeeld balen voor iedereen die s'avonds met zijn vrienden afspreekt. Ja, zeker. Want dat is ongeveer één van de weinige dingen die nu nog kan. Ja, het is wel gewoon kut. Ik vind het wel jammer, ja. Want uh, je kan bijna niks meer doen. Wat zou je het meest missen s'avonds als dat niet meer mag? Als je niet meer gewoon op straat mag zijn? Gewoon met vrienden chillen. Buiten. Oh, relax. Niet iedereen ziet zo'n avondklok dus zitten. En dat blijkt ook wel op Marktplaats. Daar doken gisteravond ineens jassen van thuis bezorgd en delivery op. Met zo'n jas aan kun je na half negen gewoon naar buiten, denken sommige mensen. En er wordt dan ook flink op geboden. Er is ook nog ander nieuws. Volgende week krijgen de eerste slachtoffers van de toeslagenaffaire hun 30.000 euro. Beloofde staatssecretaris. Voor 1 mei moeten alle ouders het geld hebben. Misschien denk je, dat duurt wel wat lang. maar nou, Het kabinet wil eerst regelen dat het geld niet meteen bij schuldeisers terechtkomt. En Trump slaapt voor het laatst in het Witte Huis. Later vandaag wordt Joe Biden geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. Toch is Trump in zijn laatste uurtjes nog lekker aan het buiken. Hij verleent nog wat mensen gratie, wat betekent dat hij hun straf kwijtscheldt. Zijn politieke vriend Steve Bannon heeft zo'n presidential pardon te pakken. Hij werd verdacht van gesjoemel met geld voor een muur bij Mexico... Ook rapper Lil Wayne krijgt gratie. Hij had in een vliegtuig rondgelopen met een geladen gouden pistool. Tiger King Joe Exotic verwachtte ook vrij te komen. Maar dat is niet gebeurd. Het weer waait flink vooral langs de kust. In het noorden kan het een beetje regenen. Het is vandaag 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Gap van Genesis bracht de tijd op. Uh, nou, wat uh, zal het zijn? Vijf over elf, acht over elf. We gaan zo direct uh, praten met uh, de wethouder Raymond van Haften, Want uh, het gaat over de transitievisie warmte. Uh, zo heet dat uh, ding. En uh, ja, wat uh, staat erin? En wat uh, moeten we ermee doen? Uh, dat is een beetje het, uh, beetje, eigenlijk ook een beetje het uh, gesprek. Uh, energiebronnen van nu en energiebronnen in de toekomst. Ik heb ook begrepen dat er een uh, duurzaam uh, loket uh, ja, uh, geopend is. Uh, de wethouder heeft dat uh, vorige week uh, laten zien. Op de gemeentelijke website is dat een beetje uh, te lezen. Dus dat, dat is uh, straks uh, allemaal uh, aan de orde. Uh, dat straks. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, de nieuwsbijdrage van Wink Boskamp. Nou, ik weet al waar hij het over wil hebben. Dat uh, heeft met die goochelaar te maken. Die uh, gewoon s ochtends klok heet en s'avonds avond klok. Dat is een beetje toch wel de hoofdmoot. Ja, dat zegt hij dus. Dat zegt Boskamp. Dan. Dus ik weet niet wat hij daar nou allemaal mee wil. Het zijn drie onderdelen. Dat krijg ik door op mijn app. Maar goed, dat straks. Maar goed, we hebben natuurlijk ook muziek uit de onderstroom van Nederland. En dit is Singa. What's life worth? And I feel relieved knowing that you and me, we buried a god.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 Oh, we hold on too tight What's the worth of it? It's just through the night We don't know half of it Some days, some nights I feel like a stranger through your eyes So maybe tonight I let go of you and I Sometimes the answers can be made out of the things we do.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 is de CFM. Time van Melle. Uh, De nieuwe is al onderweg. Uh, ik moet alleen even kijken wanneer ik hem mag uh, draaien, want uh, anders ben ik een uh, illegale radiopiraat aan het worden op een lokale zender. Dat uh, wil ik dus ook niet om me geweten hebben. Uh, daarvoor hoorden we Singa, een uh, what's, uh, what's the worth. Uh, zo moet ik het uitspreken. Mogelijk zal zij morgenavond uh, in het uh, programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolven zitten. Maar dat is nog even afwachten. Waar we niet op uh, willen wachten is uh, iets met een duurzaam bouwloket. En de transitievisie warmte En uh, daarvoor heb ik uh, aan de telefoon uh, wethouder Raymond van Haften. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik uh, de, uh, de, het woord visie uh, lees, dan denk ik... Oh-oh, dat wordt weer, uh, toch weer heel veel gesteggel. Uh, iedereen kan er uh, wat over zeggen. Uh, is het uh, een vastgestelde visie of is die nog uh, eigenlijk onder constructie? Om het uh, zo te zeggen. Dat laatste is het geval. Oh. Wij zijn uh, dit jaar bezig om zoveel mogelijk informatie op te halen uit uh, de inwoners en ondernemers in Zandvoort. Uh -huh. Om te kijken uh, op welke wijze en bijvoorbeeld in welke wijk wij zouden kunnen gaan starten. Over een, een tijdje met het aardgasvrij maken van woningen. Ja, voor je ja uh, is, is het een gigantische klus? Want uh, ik, ik heb toch een beetje het idee waar ik woon. Dat is een beetje een jaren 60 wijk. En uh, nee. daar moet toch wel wat uh, gebeuren, denk ik. Nou ja, dat is ook precies waar het over gaat. Kijk, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, al een aantal jaren. Wordt er uh, nieuwbouw uh, gepleegd om uh, woningen die, uh, zeg maar, afgelopen vijf of tien jaar gebouwd zijn, die worden eigenlijk al van het uh, uh, aardgas afgehaald. Dus die zijn al uh, volledig uh, uh, aardgasvrij. Ja. Maar er zijn heel veel woningen, ook in Zandvoort, die dat niet zijn. Uh, sterker nog, de meeste woningen zijn nog niet aardgasvrij. Maar we hebben wel uh, een, een afspraak gemaakt. Uh, de, de regering heeft. ...met uh, zeg maar het klimaatakkoord in Parijs afgesproken... ...dat we in 2050 uh, in ieder geval uh, alle woningen zoveel als kan... Uh, ...zonder aardgas uh, gaan verwarmen of op gaan koken. Ja. Uh, dat, dat is een opgave op zich. Daar hebben we nog best wel even tijd voor. Dus doe het niet meteen morgen... <lacht> Maar we, moeten, we kunnen wel een paar dingen doen uh, om het, uh, het gebruik van aardgas wat terug te brengen. Ja, ik, ik, want ik zit met dat uh, laatste, met dat beeld uh, van het hoeft niet morgen dat uh, gelijk uh, de aannemer voor de deur staat. Goedemorgen, hè? we komen even uh, graven. Hè? Nee hoor, nee, nee, absoluut niet. En wat je kan doen is natuurlijk op dit moment uh, gewoon mooie zonnepanelen op je daken uh, uh, plaatsen. Dat gaat uh -huh. ook voor de ondernemers. Daar help je al inderdaad de energie terug te brengen. Ja. Uh, je kan ervoor zorgen dat je je huis gaat isoleren. Dat is de campagne waar we nu mee... ...naar buiten gekomen zijn. Ja. Morgen beginnen we daarmee om... ...hoe kan je op eenvoudige, niet al te dure wijze... Uh, ...met subsidie uh, vanuit uh, de gemeente en de overheid... ...ervoor zorgen dat je eigen huis... ...al een klein beetje beter geïsoleerd is... ...waardoor je wat comfortabeler in je eigen woning uh, kunt, uh, kunt wonen. Ja. Uh, er zijn er een tal van mogelijkheden die je kunt toepassen... ...en daar wordt uh, door, door de overheid en ook door ons... Uh, mee geholpen om het goed voor elkaar te krijgen. Dan hoef je dus niet meteen morgen al van je gas af... Maar ik kan je wel even zorgen dat je wat duurzamer in je eigen woning of in je eigen bedrijf uh, verder kunt. Ja, nou lees ik huiseigenaren. Uh, wat, uh, wat, ja. wat verstaat u onder huiseigenaren? Nou, uh, in principe natuurlijk iedereen die particulier een eigen woning heeft. Hè, dat, is, mm -hmm. dat, dat is het meest logisch, want dat bepaal je namelijk zelf. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel huurwoningen in. Dat bedoel ik? Ja. ja, en we hebben sinds dit jaar hebben wij een, een nieuwe woningcoöperatie, pre-wonen. Die uh, natuurlijk ook nu aan het inventariseren is. Welke woningen in welke wijk of welk uh, flatgebouw uh, kan nou op een korte termijn uh, ook nou ja, wel beter geïsoleerd worden dan wel, uh, ook voorbereid worden op wel uh, toch van het aardgas af. Nou, dat, dat vraagt voor hun natuurlijk ook wat tijd. Dus, maar het geldt ook voor. Een huurder, als je nu al denkt van, nou, mijn, mijn verhuurder, een coöperatie waar ik uh, in woon, of particulier waar ik van huur, uh, die woning, uh, die zou ik toch alvast wat uh, willen isoleren om de, uh, nou ja, de, kosten, uh, hè, de energiekosten omlaag te brengen. Mm -hmm. Dan kun je op een heel eenvoudige wijze, kan je al uh, zelf ook als huurder, kan je al gebruik maken van de, de, de voorzieningen die wij daarvoor beschikbaar stellen. Ja, ja want uh, het is eigenlijk ook meteen het bruggetje naar het volgende, want dat gaat natuurlijk ook. Om uh, draagvlak te uh, creëren. Want, uh, maar hoe gaat u daar dan nou voor zorgen? Uh, voor dat voldoende draagvlak. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk die plannen gerealiseerd worden. Want uh, ja, ik kan me niet onder, onder indruk onttrekken dat het een behoorlijke impact uh, gaat hebben. Dat hoeft per se niet. Het kan best op een hele eenvoudige wijze. Je gloeilampen die je nog hebt, kan je omzetten naar ledlampen ledlamp. Dan heb je al snel terugverdiend en maak je minder energiegebruik mogelijk. Maar aan de andere kant, wat wij willen onderzoeken... en daar starten we ook mooi mee via onze eigen gemeentewebsite... Zandvoort NL streep duurzaam... Uh, dat betekent dat wij op, op zoek gaan en de mogelijkheid bieden om uh, inwoners te ons te laten weten van oké okay, waar ben je nu mee bezig welke vragen heb je wat zou je nog meer uh, willen weten waar kan je nou terecht wat voor adviezen heb je nodig we proberen vanaf morgen die campagne echt te starten om inzage te krijgen van hoe... Uh, uh, hoe is men al bezig... in, in zo'n voort zelf. Huh? Wat, uh, wie wil er ook over meepraten... en meedenken. Er komt ook een mogelijkheid om vooral... Uh, je eigen ideeën uh, in een... een, een bespreekteam uh, neer te leggen van oké, okay, wat kan ik nou doen? Of wat kunnen wij in onze straat doen? Of wat kunnen wij als vereniging van eigenaren in een, een complex een flat, hoe kunnen wij het gezamenlijk oppakken? Daar zijn we nu juist naar op zoek. Mm -hmm. Om met elkaar in gesprek te komen van hoe groot is het draagvlak? Waar is men al mee bezig? Waar kan wij, kunnen wij als gemeente bij helpen? Waar kunnen we mensen bij adviseren? Dat is het traject waar we nu gaan opstarten. Ja. Uh, dan ook nog de wat uh, kritische noten die ik ook uh, kraak, want uh, wat doet u bijvoorbeeld met de kritiek uh, van onder meer de fractie van de PVV Zandvoort? Want zij zeggen bijvoorbeeld uh, dat de huidige energiebronnen uh, die in de visie wordt geambieerd alles behalve duurzaam zal zijn. Staat u ook open voor alternatieven? Nou, uh, tuurlijk staan we altijd voor alternatieven. En ik, ik, uh, het is duidelijk dat nog niet alle uh, oplossingen al voorhanden zijn. Je kan wel zeggen, nou, we gaan van het aardgas af. Maar wat betekent dat dan? Waar komt dan de energie wel vandaan? En hoe wordt die geleverd en hoe, hoe wordt die geproduceerd? Huh? En terecht de kritische uh, opmerking vanuit in dit geval de Partij van Vrijheid en, en, en uh, de PVV, laat ik het zo maar noemen. Ja, ja. Uh, uh, die uh, terecht uh, die vraag stelt van, uh, ja, wat betekent dat dan? En hoe ga je dat dan voor zorgen? Nou, dat is precies datgene wat we natuurlijk ook niet alleen in Zandvoort... maar eigenlijk in heel Nederland en zeker in deze regio naar op zoek zijn. En dat is dus die transitievisiewarmte waar we het net over hadden. Uh -huh. We gaan dus op zoek naar, oké, okay, wat betekent dat dan... Uh, hoe gaan we dat oplossen en welke alternatieve energiebron, warmtebron... is dan straks op termijn beschikbaar om dat inderdaad die stap te kunnen zetten. Ja. En daar hebben we ook de tijd voor. En die tijd gaan we ook gebruiken om ervoor te zorgen dat uh, bewoners van woningen... niet alleen maar op kosten gejaagd worden omdat wij zitten te drukken en te duwen... maar dat we dat in goede afstemming met elkaar voor elkaar weten te krijgen. Ja, want uh, u zegt ook, die kosten, uh, dat zijn nou... Precies, nou net diegene uh, waar de kritische kanttekeningen worden geplaatst. Ja, hè? Van, uh, ja, er ja. wordt al zoveel gezegd over uh, kosten, uh, uh, wat dan ook. Hè? En we, we zitten nu in een, in een lockdown, uh, de overheid rammelt uh, met de geldbuidel om dat ook op te lossen. En dan ja. is er ook nog dit verhaal. Waar komt het geld ja. in Godesnaam dan allemaal vandaan? Nou, de overheid stelt dus subsidies beschikbaar. Hè, zoals deze campagne nu ook aangeeft. Hè. Je kan nu gebruik maken van, uh, van uh, nou ja, uh, bedrijven die tegen een gereduceerd bedrijf gesubsidieerd. Uh, uh, uh, allerlei voorzieningen aan kunnen leggen in je eigen woning. Hè, dus isolatiemaatregelen. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt: Nou, ik wil best wel uh, mijn aardgasfornuis. Uh, of mijn kookplaat die nog op aardgas is, omzetten naar een inductiekoken, bijvoorbeeld. Ja. Nou, uh, daar zijn mogelijkheden voor. En uh, wat, wat de overheid heeft gezegd, en de overheid in dit geval vanuit Den Haag, hè, dus ja. de regering heeft gezegd. Het, het, het moet, de investeringen die moeten uh, uiteindelijk doorgang kunnen vinden. Maar het mag niet betekenen dat mensen daardoor een hogere huurprijs of een hogere woning ja. uh, ja. voor hun kiezen krijgen. Dat moet uiteindelijk daarmee gecompenseerd kunnen worden. Dus je gaat niet uiteindelijk per maand. Een hogere huur of, of meer aflossing uh, betalen. Dat moet gecompenseerd worden. Dus je woonlasten moeten gelijk blijven op het niveau wat het nu is. Oké, okay, ja, want dat is eigenlijk ook het bezwaar van uh, de, ja. de meeste mensen die dat hebben, die zien dan de, de buien al hangen, Ja, daar komen ze weer. Uh, dan ja. worden we dan worden we niet wijzer van. Want uh, dat gaat uh, in onze portemonnee. En we hebben het al zo lastig met, uh, met dit ja. uh, verhaal. Dus uh, hè, wat uh, de actualiteit heb ik het dan over. Ja, maar dan heb je het precies over draagvlak, hè. Als, ja, dus ook ja. als de overheid iets oplegt van, wij willen dat jij dat gaat doen, maar het kost jou 30 of 40.000 euro. Jij gaat niemand dat doen, natuurlijk. Nee, nee, nee, no, logisch. <laughs> nee, dus je, je moet het wel een beetje helpen. De Hollander is nog altijd zuinig, hè, dus dat weet u ook, hè, de, de, wat dat er gaat. Ja, maar als je, als je ergens op kan besparen. Ja, dat bedoel ik. Die, die zonnepanelen, ja. die zet ik op het dak. Maar daarmee gaat mijn uh, energielasten, die gaan omlaag. En dus hoef je alleen maar uit te rekenen over hoeveel jaar je het uiteindelijk terug kan verdienen. En je zegt, nou, op die manier draag ik nog een steentje bij aan uh, verduurzaming in, in de omgeving waar je woont. En uh, je eigen portemonnee wordt er ook nog wat beter van. Ja. Nou, ik denk dat helpt veel ja, daar best wel open voor staan. Ja, het is zoiets als de kosten gaan voor de baten uit. Uh, ja, de regering is ja. vooruitzien, maar uh, zover ik er uh, niet uh, kan vooruitzien, is uh, dat er uh, van uh, vrijdagavond en avondklok komt, dus uh, dan gaat het licht voor ja. mij dan wel weer uit. Maar goed. Ja, ja, uh, goed uh, maar daar ga ik het nu over hebben binnen deze visie, want, want het gaat eigenlijk om de visie zelf. Uh, dan is er eigenlijk nog de vraag ja, uh, piketpalen, die worden natuurlijk ook nog geslagen hiervoor. Denk ik. Ja. ja. ja. Nou, wat wij, wat wij willen is dat wij proberen althans voor 2030 al zo'n uh, 10, 15 procent van de woningen in Zandvoort uh, van het aardgas af te hebben. Mm. Nou, er is al een nodig aantal woningen gebouwd en er gaan de komende tijd best al wel nieuwe woningen gebouwd worden, waardoor we die ambitie, hè, 15% ongeveer, maar misschien als het echt een ambitie is, van richting de 20% komen. Maar dat is een beetje de piketpaal die we onszelf hebben uh, ingeslagen. Ja. Daar moeten we naartoe. Dat gaan we waarschijnlijk ook denk ik, wel halen. Maar dan nog moeten er in de komende 20 jaar daarna, richting 2050, moeten we natuurlijk al die woningen wel uh, uh, aangepast kunnen worden. Nou, dat is een ambitieus programma. Dat gaan wij echt niet alleen doen. Daar gaat de overheid ons dus, wat ik net zei, een beetje bij helpen. Uh, maar als je nu al wat wil uh, bijdragen, als je nu al je woning wat wil isoleren... kijk dan eventjes op de website morgen uh, van de gemeente uh, bij het kopje Duurzaam. En dan kan je dus een, een, een advies krijgen. Dan kan je kijken hoe je uh, voor eenvoudige uh, maatregelen al een bijdrage of subsidie kunt krijgen. En wat we dan ook graag willen, is vul dan even die uh, uh, enquête in... Want dan zien we waar je mee bezig bent, welke vragen je nog hebt. En dan nodigen we je, je waarschijnlijk ook nog uit om in die uh, meepraten, het meedenken, uh, wat we zo belangrijk vinden uh, in Zandvoort. Om die mensen daar inderdaad ook voor uit te nodigen. Zodat je in mee kan praten. Wat wil ik, wat kan ik, wat willen wij als vereniging van eigenaars? Ja. Wat kan ik in mijn eigen woning doen? Of in mijn eigen bedrijf? Want dat is ook nog een mogelijkheid. Ja. Uh, dit komt vanuit Den Haag. Uh, de gemeente moet het uh, mede uitvoeren. Ik, uh, ik heb al ooit ergens in de, de, de staatsinrichtingen uh, begrepen. Dat uh, noemen ze medebewind, geloof ik, zoiets. Uh, maar uh, zover uh, rijk mijn staatsinrichtingskennis. Uh, maar ik heb al ja. nog even toch nog een kleine afsluitende vraag. Hoe zit het met de gemeente zelf? Uh, gaat die ook het, uh, het voorbeeld uh, daarin geven? Van... Ja, zeker. We hebben natuurlijk al uh, onze eigen gemeentelijke eigendom... dus eigen, dom, hè? eigen uh, gebouwen... Natuurlijk al geïnventariseerd. Mm. Uh, waar, waar kunnen we uh, zonnepanelen op de daken zetten? Hoe kunnen we zelf uh, bijdragen aan het uh, terugbrengen naar uh, energieverbruik? Dus zijn we uiteraard als goed voorbeeldgever zijn we er ook druk mee bezig. En er zijn al een aantal voorbeelden waar we mee uh, van start zijn gegaan. Natuurlijk moeten wij het voorbeeld geven. Dat doen we nou ook. Ja, zonnepanelen op uh, het raadhuis, zo waar. Uh, ja, ja ja? Oké, okay. nou ik, uh, ik dank u hartelijk uh, voor de bijdrage. Graag gedaan. Tenzij ik iets vergeten ben en dat u zegt, nou, uh, alles is wel besproken. Ik denk dat ja, uh, nogmaals, uh, ja. niet iedereen hoeft morgen meteen in paniek te zitten. <laughs> oh jee, ik moet wat ik gaan afsluiten. Niet nodig. Rustig de tijd nemen. <laughs> maar wat je kan doen, alvast mee beginnen. Oké, okay. uh, uh, uh, we hebben toch uh, vanaf vrijdag uh, kunnen we er al heel goed over nadenken. Want vanaf acht uur moeten we toch binnen blijven. Dus dat, uh, dan kunnen we mooi die plannen gaan maken, denk ik. Zo, kijk, gewoon met elkaar bespreken. Heel goed. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik dank u hartelijk voor de voor de bijdrage. Fijn zo, dankjewel ook. Ja oké. Okay. Fijne dag. Kim Wild met the second time. Een enigszins muzikale familie uit Engeland. Want haar vader was Marty Wild. En de broer Ricky Wild die hielp nog wel eens een beetje mee bij haar in het begeleiden van de muziek. De band eromheen omheen. En zij, Kim Wild, is inmiddels ook 60 jaar geworden. De second time. Met een kleine knipoog naar vanmiddag. Want... Ja, voor Joe Biden is het misschien een beetje de second time. Want uh, vice-president, en dan mag hij het nu uh, voor het echt gaan doen. Uh, dat uh, is aan het eind van de middag. Dan hoopt hij dus de volgende president van de Verenigde Staten te zijn. Ik uh, moet altijd denken aan Jou van het Hek. Van uh, een wedstrijd uh, spelen tegen Duitsers. Ze zijn pas verslagen als ze in de bus zitten. Dus ik denk ook dat dat voor Donald Trump geldt. Als hij op het vliegtuig uh, ergens uh, zit en dan uh, richting Florida. Dan is hij echt weg. Um, goed, we gaan het niet over de inauguratie van de president hebben van de Verenigde Staten. Uh, je zou bijna haast denken, Mick, Goedemorgen, want meestal heb jij wel iets met Amerika. Nou, ik moet even, dat was het niet van plan, maar ik sluit eventjes aan op wat je net zei. Mm -hmm. Dat als Trump in het vliegtuig naar Florida zit, dan is het echt beklonken. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, wishful thinking. Ja. Vind je? Ja, natuurlijk. Die man, die, die man is een narcist. Mm. een narcist. Een narcist... die staat erom bekend dat hij niet opgeeft. Mm. Dat hij alleen maar... harder terugslaat. Mm. In, in, in, in, in narcissistic rage heet dat. Dat is een soort woedeaanval die nooit meer ophoudt. Oh. Dus, dus de, deze man... Ik bedoel, die, die, ja, het klinkt misschien al hard wat ik nu zeg... en ik wens het hem niet toe. Maar alleen een kogel in zijn hoofd... die zou hem afremmen. En, en ja, dat, nogmaals, ik zeg dat niet, ik zeg dat, nee, ik zeg dat niet dat ik dat wens, nee. helemaal niet, nee. maar dat is gewoon de pure waarheid. Oh, nou, ja, goed. Ik, uh... het, het, de, de, hij gaat, hij gaat het, uh, uh, uh, de regering heel erg lastig maken de komende tijd. Ja. Want het gaat er niet om Amerika. Het gaat om, om mezelf. Maar. Het gaat om onszelf. Het gaat, als hij naar beneden gaat en hij zou het land mee naar beneden moeten trekken, zou hij het doen. Oké, okay. uh, ja, er kwamen nog wel wat berichten over naar buiten. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar uh, er was een, uh, ja, een golfer. Die heeft hem op een gegeven moment meegemaakt op een van zijn golfbanen. Nou, uh, valspelen, dat stond met uh, grote letters uh, opgeschreven. En hij zegt ook, het patroon is eigenlijk door te trekken in wat hij in het dagelijks leven doet. Ja, hij wil altijd winnen. Hij, hij neemt zijn verlies niet. Hm. En dat is heel erg gevaarlijk, ja. ja. Nou, nou, laten we dat daar maar niet over hebben. Uh, ik, ik, ik zei al, uh, we, hebben, we hebben een goochelaar, uh, die heet Hans Klok. En dan wordt het avond en dan heet hij Hans Avond Klok. En daar wil jij het over hebben. Daar wil ik het over hebben. Je hebt de grap ook gezien waarschijnlijk. Ja, ja ik, ik heb hem gekregen. Dus, uh, dus op een gegeven moment ja, ja. zag ik hem voorbij komen. Je, je hebt hem ook gedeeld, ook, zag ik. Ja. <laughs> ja, dus... heb, je, heb je ook gedeeld? Want ik, ik kwam een herinnering tegen op uh, Facebook. Ja. Een herinnering dat ik in 2011 uh, op de Grote Krog reed in een andere richting. Hmm. En dat ik zei van, nou, het is echt Blue Monday. We hadden Blue Monday maar. Ja, ja, ja. Het is echt, het is echt Blue Monday. Het bedoelde, en, en, iedereen, ik bedoelde, iedereen keek zo gereinigd. Ik zeg, nou, er kan niets ergens meer gebeuren. Dan de dan aanblik van die winkelende mensen hier de kocht En dan had ik dus een appje ingebouwd... dat er een enorme raket voor me ontplofte, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus was, ik, ben, ik ben heel erg kinderachtig. <laughs> ik ben eigenlijk een 64-jarige kind, hè. Ik ben echt... <laughs> groot hoe, kind. Hoe, een groot kind. Hoe ik mensen feliciteren altijd met die stomme filmpjes... en wie heeft de grootste lol? Ik. <laughs> <laughs> dus als we jou een ijsje geven... Uh, komende zomer ergens bij een, een of andere ijs, uh, rijdende ijskraam... dan ben jij al tevreden. Een rijdende ijskraam, nou. Nou ja, goed, ik bedoel, bij, bij zo'n mobiele ijskraam... dat we jou een uh, waterijsje geven, een petje achterstevoorde. Hè, dan, dan is het net echt. En dan, uh, ja, dan ben jij blij. Dat zeg je, ja, ja, groot kind. Dan, dan, dan begin je over de zomer en ijsjes. <laughs> ja. Want, wa waarom is Chirou? <laughs> nou, waarom is Chirou die nou... Ja, ja dat kan ik ook niks aan doen. Uh, oh, goed, ja, nee. uh, jij wilde het over die avondklok hebben... maar uh, wat zit jou daar nou zo dwars? Ik denk van, ah, we kunnen de, gaan monopolieën, we kunnen gaan ganzenborden, kunnen nou, nee, al die nee, oude lekker Hollandse spelletjes spelen, weet je? Dus... Ja, nee, dat klopt. Maar weet je, kijk, ik, ik, eigenlijk wilde ik gewoon, want ik zit naar nou op de <kwijnt> graafsite kijken, hmm. en ik zat te kijken live, minstens over invoering avondklok, en nu staat deze livestream is even niet beschikbaar, want ik keek al een half uur... Nou die uh, enorme fantastische dienstauto's. ...wat Prachtige bakken zijn er toch? Ja. Daar uh, voor het uh, voor het binnenhof. Maar ik, ik uh, ja, hij is opeens uh, niet beschikbaar. Dat, dus, dus, ik wilde dus, eigenlijk al, ik had de hoop dat, uh, dat ze nu naar buiten kwamen. Ja. En uh, maar de, de pagina is verwijderd. Ik weet niet wat voor nieuws dat is niet. het is? Kijk, ja. eens, eens, kijk die, nee, nee, kijk, laat, laat ik het zo zeggen. Die avondklok op zich. Hè, nou, daar heb ik geen moeite mee, want ik ben toch een enorme kluisenaar, Rick. Als ik het <laughs> op, mezelf, als op mezelf betrek, hè. Ja. Want eigenlijk, bijvoorbeeld ook die maatregelen, ja. die deren mij niet. Omdat ik mijn leven lang al veel thuis ben, achter mijn MacBook zit, stukjes schrijf, een beetje, beetje, beetje surf op het internet en noem maar op. Dus mij raakt het allemaal niet zo verschrikkelijk. Nee. Maar ik denk even aan het, groter, hè? De, de, de, de, het grotere goed, hè. Mm. En... en um, wat daar nou zo bijzonder is. En daar, daar komt toevallig mooi iets te hond, dat weet ik. Omdat ik dat, dat filmpje al gezien heb. Hij ja. heeft een, een interview gedaan met een professor De Smet. uit Gent in België. Ja. En die professor De Smet heeft een fantastische, fantastisch verhaal over wat er eigenlijk, waarom dit allemaal gebeurt. Hè? Want, kijk, weet je wat is die avondklok? Men weet dus helemaal niet of dat. Uh, uh, uh, uh, een voordeel oplevert... voor minder besmetting. <kijnt> ja, dat wacht. Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, ik, ik heb, uh, heb teleteksten uh, vanmorgen. Het Outbreak Management Team... denkt dat uh, het uh, R-getal... ongeveer tussen de 10... Uh, en nog wat uh, procent. in ieder geval tussen de 10 en de 15 procent uh, dat uh, voordeel zou hebben. 15. 10 en 15 procent op één. Van het erggetal getal heb ik het over, hè? Dus... Ja, ja, ja, het erg getal, maar dat is, dat is 1,9 of 1,5. Dat kan nooit 15 zijn. Uh, nou ja, op dit moment, uh, het laatste gemeten was het net onder de, onder de, de 1. Dus uh, dat was uh, op tweede kerstdag uh, hadden ze het over. Dus hoe het ja, maar, nu is met maar, het erggetal weet ik niet. Maar, maar, maar luister, ze zeggen, ze denken dat. Ja. Ik bedoel, dat zeggen ze steeds. Ze denken dat, maar ze weten het niet zeker. Ik bedoel... Weet je, het wordt een hele lange discussie, maar ja. men weet gewoon helemaal totaal niet wat het oplevert. Dat weet men gewoon niet. Ja. Nou, en er worden dus wel maatregelen genomen, die voor heel veel mensen. Want ik merk het gewoon in mijn omgeving, hè? He? Uh -huh. Het heeft ze heel lang geduurd, mensen kunnen hebben een uithoudingsvermogen erop, maar nu zie je gewoon dat je, dat je bepaalde mensen gewoon ziet afbrokkelen. En dat bedoel ik geestelijk, dat bedoel ik lichamelijk, hè? Want ja, bedoel die je, je beweegt niet meer, je is totaal ongezond. Ah, oh, dat heeft te maken volgens die professor de Smet met een zekere, eh, eh, eh, eh, dat heet een eh, eh, eh, eh, massa massa-vorming. Een massa-vorming heeft te maken met het feit dat eh, vlak voordat die pandemie uitbrak, zegt hij, waren mensen al niet echt heel erg in hun hum. Hij zegt er waren in, uh, in België enorm veel depressieve mensen, er waren enorm veel mensen met een burn-out, maar men wist niet waarom dat kwam. Dat dus ze gingen bij zichzelf te raden, maar ze dachten van ja, ik voel me kloten en waardeloos, maar ik weet niet waarom. Dan opeens komt er een pandemie. En is er natuurlijk, opeens is er een aanleiding om je waardeloos te voelen. Namelijk bang zijn voor corona. Dus opeens is er een aanleiding om je, om je druk te maken over je, over je eigen gevoel. Dan zie je dat al die mensen die gaan naar angst toe. Naar angst vanaf het eerste moment is die angst gezaaid. Dus je krijgt een soort tunnelvisie waarin iedereen op dit moment zit. Bijna een soort hypnose. En de druk is om die mensen uit die hypnose te laten komen. Maar dat is niet zo makkelijk. En weet je waar dit, wat ik nu vertel... Waar dit, dit is het derde moment in de geschiedenis van de laatste 200 jaar... waarbij dit... Speelt. Het hmm. eerste moment was 4045. Ja. Die totale devotie voor iemand die eigenlijk complete nonsens verkondigde. En dat was Hitler. Als, ja. je, kijkt naar, als je kijkt naar. En nogmaals, hè, ik ga niet 4045. Ik zeg niet dat de, uh, uh, het overheid, het OMT. Uh, uh, uh, riekt naar uh, nazisme, helemaal niet. Hmm. Wat ik wel in probeer te zeggen, is wat er daar gebeurde. Dat was eigenlijk hetzelfde. Want iedereen zat in een soort tunnelvisie. Mm. Nee, want, want men luistert ook niet meer naar andere, uh, uh, andere ideeën. Men luistert niet naar... Nou, andere oplossingen. Um, je bedoelt eigenlijk, het is een beetje... als ik het even kort samenvat... we zitten in een totalitair systeem... en eigenlijk is dan datgene wat verteld wordt... de waarheid. En niemand uh, ja. denkt dan na eigenlijk... over dat er ook nog uh, iets anders mogelijk is... Dan, een, uh, ja, weet je, weet je, dan de oplossing... die het totalitaire regime eigenlijk voorstelt. Want dat is ja, eigenlijk maar het, maar het, het maar verhaal. Dat, maar dat is, dat is niet met opzet in dit geval. Hmm. Ik zeg niet dat Rutte... Een, een boef is of een crimineel... of Hugo jonge jong crimineel. Men nee, is doodsbang, dat is het. Heel grappig voorbeeld ja. is dat uh, uh, uh, uh, Rutte heeft, uh, dat heb toevallig van Maurice de Hond, hij weet dit soort dingen. Rutte heeft gezegd in een interview, uh, zijn eindejaarsinterview interview, dat hij uh, uh, uh, Maurice de Hond heel erg serieus neemt. Ja. En dat hij zijn ideeën over aerosolen en, en ventilatie dat daar echt aan gewerkt moet worden. In, in diezelfde maand kwam een interview met Hugo de Jonge, die zegt: Van ja, wij geloven eigenlijk helemaal niet in aerosolen. Wij geloven in grote druppels en daarom gaan we er geen gaan aan besteden. Dan denk ik bij mezelf: Van. Hebben Rut en de jongeren wel contact met elkaar? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is... Het, het is en ik, nogmaals, ik wil Ze niet... spreken niet met één mond eigenlijk. Dat is het nee. uh, wat jij zegt. Nee, nee, nee. Mm. Men is, nee, men is compleet het spoor bij de huister het ja. Zo zie dat. Nou, ik geef nou nog wat hier over die avondklok. Want ik weet niet of jij ook het uh, verhaal van Diederik Gommers nog hebt meegekregen. Want die, uh, ja. die, die voelt er weinig voor. Heb ik, uh, ja, ja, lees dat lees ik hier. Is, dat is, maar dat is typisch Diederik Gommers. Hij is al een paar keer eerder... ...heeft hij eigenlijk dingen gezegd... ...die hij als lid van de usual suspect... Hmm. Hè? ...dan heb ik het over die kale man... ...met die IC-bedden... Uh, dat is uit. Ernst Kuipers uh, ja, van de... Uh, Kuypers, ja. Ja. En dan heb ik het ik natuurlijk over, over... ...ja, natuurlijk van Gissel... Hè, hmm. en, ...en natuurlijk die jongen... ...kijk, al die mensen die... Die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Vandaar dat ik het ook onbegrijpelijk vind. Maar nou, het zal wel te maken hebben met het feit dat mensen niks anders te doen hebben. Maar dat die praatprogramma's zo goed lopen. Want daar wordt elke avond hetzelfde niet verkondigd ja. door dezelfde mensen. Maar ik, ik ben ermee gestopt met die, met die avond. Ja. Uh, met dat met het kijken naar al die nonsens. Want uh, daar word ik echt. Uh, ja, ik ben er klaar mee wat, wat dat er gaat. Maar toevallig viel me dit op. En ik denk, hij waakt weer eraf. af. Uh, want Gommers uh, gaat toch een beetje in dat opzicht... Uh, neemt hij geen plat voor de mond. Want uh, ook met, het, uh, met de besluitvorming... daar heeft hij ook al uh, het nodige over gezegd. Als ik uh, zo uh, moet gaan besluiten als de overheid... is mijn patiënt overleden. Ja, nou ja, ik vind dat heel goed hoor, eigenlijk. Ik vind dat echt... Uh, ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik vind dat buitengewoon sterk van hem. Mm. Want weet je wat, het is zo belangrijk. Het dames op... Want ze zeggen wel eens, kijk... Hè, uh, ik, ik, ik spreek wel eens mensen die echt hun best doen om met... Die... Kijk, als je gaat roepen, het is allemaal klote en allemaal fout... maar je komt niet met, uh, met opbouwende ideeën... Hè? Hm. dan ben je waardeloos, vind ik. Dan, dan, dan, dan, dan deug je niet. Waar het om gaat is, je mag wel kritiek hebben... maar, maar kom dan met een, met een oplossing. Ja. Nou, uh, de hond die draagt heel veel oplossingen aan. Je kan hem niet, dat kan je hem niet ontzeggen. Er zijn meerdere mensen die oplossingen aandragen... wordt niet naar geluisterd. Dan kan je zeggen van, ja, waarom... Blijf je dat dan doen? Want ze doen toch waar ze zin in hebben. Nou, die. die de, de, zeg maar, de smet. Die zegt dat heel goed en heel, heel terecht. Die oppositie is heel belangrijk. Want zonder die oppositie. dan verworden we tot een monster. dat zijn eigen kinderen opeet. Okay. Want, want dat is wat er op een goed moment gebeurt, hè? Mm. Jaap. Mm. Dit is echt een. Dit is echt een uh, uh, de komende tijd zal echt een breedpunt zijn. in onze geschiedenissen. Mm. Want als dit doorzet. Dan wordt het alleen maar van kwaad wat erger. Oh, nou ja. en, en, en, en, en er zijn een paar lichtpuntjes. In de zomer als zeg maar de, uh, de besmetting omlaag gaat, Dan zou er een moment kunnen zijn waardoor je kan zorgen. Door echt goed, goede dingen te komen. Dat die mensen uit hun hypnose snappen. Weet je? Ja. En zeggen van, ja, nou, het klopt inderdaad echt niet. Die, die, die besmettingen telt er zo naar beneden. En nog zit er in een zware lockdown, weet je? Want hm. dit gaat voorlopig niet voorbij, hè? Waar nou, ik, dat, dat, ik, ik zit er iets anders in, maar goed, dat maakt niet uit. Ja? Uh, weet ik. Ja? ja, weet ik. Ja, oké. Okay. Ja, ik, niet, dan, ik, ik dan, zit er iets anders in. Um, dan gaan we het een beetje afronden, want anders dan kom ik een beetje ook in tijdnood. Ja. Ja? Zeg het maar. Ja, want uh, jij, uh, want je, je, je zei al lichtpunten in de, in, de, in de nabije toekomst. Dan hebben we het over een, uh, een nummer wat jij uh, graag zou willen horen. Nou, weet je wat ik daar zo goed aan vind? Ja, wat ja. het nummer van My Future, van Billy Eilish. Ja? Het is een prachtig nummer. Ja. Maar wat ik zo leuk vind, en daar kijk ik echt, want ik heb echt wel prettig in mijn leven hoor. Hm? Daar krijg ik echt een grote glimlach op mijn gezicht. Is dat zij is de enige artiest. Die ik mooi vind en mijn dochter van dertien. Okay. Wij delen onze uh, adoratie voor Billie Eilish. Want ik vind haar helemaal te gek. En ik vind het ook heel mooi. De tekst vind ik ook mooi. Yeah. Huh? Want zij ziet haar toekomst. En ze verheugt zich erop om haar toekomst te omarmen. Daar komt die tekst eigenlijk op neer. Okay. Zij, ziet, zij ziet in de spiegel haar toekomst. En uh, uh, uh, zij kijkt uit naar het moment om, uh, om met haar samen te zijn met haar toekomst. En dat vind ik een hele ontroerende mooie tekst. Zullen we hem dan maar draaien? Ja, graag. Hier komt hij, Billy Arnes met My Future. I can't see the focus. maar uh, we gaan hem uh, voor een later moment nog een keer uh, draaien, maar eerst uh, ga ik hem nog even deze volledige versie van Dayton draaien, want afgelopen weekend was uh, Mr. Soul uh, Show uh, jarig geweest, en gisteren hadden we nog even de singleversie, maar nu doen we dan even de volle 12 inch tot aan het uh, nieuws van 12 uur, en dan zeg ik uh, gewoon weer tot morgen hè, bij Alternative FM, waarschijnlijk uh, de laatste keer voor de avondklok. Nothing like a sound of music, music, music. Nothing like a sound of music, music, music, Nothing like a sound of music, music, music.